4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochens en Tessel Blok. Hoe valt het Sociaal Akkoord in Den Haag? En doet we aan pairing? Hier in de Kamer doen ze niet anders. Dat straks in Villa VPRO. Nu eerst het NRWaal met Mark Visser. Meer over het sociaal akkoord dat uh, aankomt, mogelijk. Derde jaar van de WW vervalt toch. Vanochtend leek het erop dat de sociale partners hadden afgesproken... de maximale WW-duur op drie jaar te houden. Naar verluid hebben bonden en werkgevers een akkoord bereikt... over het verdwijnen van de WW in het derde jaar. Er zou in dat jaar wel een werkloosheidsuitkering moeten blijven. Maar daarover moeten de sociale partners per bedrijfstak afspraken maken. Het kabinet praat om zes uur met de sociale partners in een school in Den Haag. Tweede Kamerdebat met minister Asscher ging vanmiddag niet door... omdat Asscher is uitgenodigd bij het overleg tussen de sociale partners. Asscher is hoopvol gestemd, maar wil zich niet op een termijn vastleggen. Mijn inzet zal zeker zijn om uh, zo snel als verantwoord is... Uh, en zo snel als zorgvuldig is, tot een akkoord te komen. Maar we hebben ook steeds gezegd, we gaan het niet uh, onder druk zetten... met een nieuwe deadline, in een week noemen of een dag... Ik ben heel blij met deze uitnodiging, met deze nieuwe fase. Uh, we gaan daar vol vertrouwen. De website rechtspraak.nl is getroffen door een cyberaanval. Volgens de Raad voor de Rechtspraak begon de aanval rond half twee... en is die nog niet afgelopen. Volgens de Raad zijn sommige onderdelen van de site... nog steeds niet goed toegankelijk. Rechtspraak.nl wordt onder meer gebruikt door advocaten... om informatie uit te wisselen met rechtbanken woningcorporatie Qua Wonen in Zuid-Holland stuurt een rekening van 3 ton naar de Belastingdienst. Dat is het bedrag dat de corporatie misloopt door de problemen met het doorvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Volgens Qua Wonen kan de extra huurverhoging voor mensen met een hoog inkomen niet worden doorgevoerd, omdat de fiscus niet snel genoeg is met de salarisgegevens. Bij veel corporaties ontbreken bij 10 tot 30 procent van de woningen de gegevens die nodig zijn om de huurverhoging vast te stellen. De schutter die dinsdag in een Servisch dorp dertien mensen doodschoot... is overleden. De Servier had na zijn daad geprobeerd zelfmoord te plegen. De man van 60 schoot in een dorp eerst zijn vrouw, moeder en zoon neer. Daarna ging hij van deur tot deur en maakte hij meer slachtoffers. In Servische media wordt gespeculeerd dat hij een oorlogstrauma had. De Bernard Lievegoedschool in Maastricht is twee uur lang ontruimd geweest... na een mislukte scheikundeproef... Leerlingen gooiden twee stofjes bij elkaar. Dat ging nog goed, zegt de brandweer. Daarna is dat volgens het protocol weggespoeld in, in de afvoer met een hoop water erachteraan. Uh, alleen heeft dat in het lokaal daaronder toch geleid tot een uh, aantal overlastklachten. En zijn vijf personeelsleden, dus niet kinderen, die zijn uh, onwel geworden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer in het noorden de hele dag bewolkt en regenachtig. In het zuiden nu en dan zon. Morgen zon en uh, wolken wisselen elkaar af, ook een enkele bui. In het weekend gaat de zon vaker schijnen. En vooral zondag is het zacht, 17 tot 21 graden. Verkeersinformatie krijgt u van René Passet. Voorlopig een doodnormale avondspits met 13 files, amper 50 kilometer. De meeste files staan in de Randstad. Opvallend is wel de lange file op de Ringweg van Amsterdam. De A10 Zuid loopt aardig vol. Tussen knap het nieuwe Meer en knappert Meer 7 kilometer. Dat heeft te maken met een kapotte auto die een deel van de rijbaan blokkeert. En het staat flink vast op de A28 Utrecht naar Amersfoort. Tussen Soesterberg en Amersfoort, 6 kilometer.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 Het is Radio 1, Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof... waar wij zo meteen met ons eigen politieke panel natuurlijk gaan praten... over het min of meer al geheel uitgedekte sociale akkoord... wat vanavond waarschijnlijk gepresenteerd gaat worden. Maar eerst dit. Politiek. Het parlement, het spel en de knikkers. Aflevering 10. De bibliotheek. De Tweede Kamer heeft een pronkstuk waar geen Kamerlid ooit meer komt. SGP-voorlichter Menno de Bruine houdt er nog wel geregeld rondleidingen. We gaan nu naar het mooiste vertrek in het hele gebouw. Dat is de oude bibliotheek waar de handelingen staan van de Tweede Kamer. De verslagen van wat er hier is gezegd. Die ruimte wordt speciaal uh, beschermd. Niet iedereen kan er in en uit lopen... omdat dit uh, ja, eigenlijk een monument op zich is. Het is een van de twaalf mooiste bibliotheken in de hele wereld. Wie natuurlijk... bepaalt dat? Ja, precies. Nu zul je natuurlijk zeggen... ja, logisch, jij bent verliefd op dat gebouw. Dus dat zou ik ook zeggen. Nee, ik heb het zelf niet bedacht. Zo vindingrijk ben ik nou ook weer niet. Nee, Ik kreeg een paar jaar geleden een, een kalender toegestuurd. Wat bleek? De maand mei of juni, ik weet het niet precies... Maar is een foto van deze bibliotheek. Het heeft ook de geur van oude boeken. Hè? De ja. geur van perkament lijkt het wel. Ja, nou, dat klopt. Dat staat hier dan ook op de, op, op de planken. Hè? En je staat hier ook op de verdieping waar ja, al die handelingen staan. Dus alles wat er in het parlement is gezegd in de Nederlandse Tweede Kamer... Eh, vanaf 1849 tot nu toe staat hier letterlijk om na te lezen. Ik zie gelukkig nog wat lege planken hier en daar. Ja, we kunnen nog jaren vooruit... Eh, als het gaat over onze democratie. Maar wat wel weer heel bijzonder is... en dan stappen we even door naar een boekje verderop in deze bibliotheek. Dat is een lege plank. En dat is de plank die symbool staat voor de Tweede Wereldoorlog. Die lege plank symboliseert heel mooi... dat dat de periode is in de Nederlandse geschiedenis... waarop het volk en de volksvertegenwoordiging moest zwijgen. Het verschil tussen een democratie waarin heel veel wordt gesproken en geschreven... en een dictatuur waar je niets meer ja, te zeggen hebt. Ja, de bibliotheek zelf is heel mooi. Ja, hij is niet van Nederlandse makerij, hij is uit Engeland gekomen. En als je hem zo ziet, zijn er ook mensen die die films hebben gezien van uh, Harry Potter... die direct zeggen, hé, hey, die komt ons bekend voor. Uh, en inderdaad, deze bibliotheek komt uit Engeland. Het is gemaakt eind 19e eeuw. Het was toen de mode om, om vooral het Oosten, Azië, China zichtbaar te maken. En dat is in deze uh, bibliotheek heel mooi gedaan. ik de Bruinen van de SGP, komen hier nog wel eens kamerleden? Ik denk het niet, want alles is gedigitaliseerd. En eerlijk gezegd is dat ook wel een verbetering. Want ik weet nog dat dat niet zo was. En dan moest ik wel eens hier wat opzoeken. En dat was een ramp met die registers die erbij zaten. Want die waren niet compleet. Uh, of die waren zo grofmazig dat je toch moest gaan bladeren. En dan kon je soms uren bezig zijn om één feitje te vinden... En tegenwoordig is het met de digitalisering makkelijk. Je tikt een zoekwoord in. En dan is het nadeel wel weer dat je weer heel veel krijgt. En dat het dus best lastig is om daar in dat oerwoud weer je weg te vinden. Maar stukken makkelijker om, om er gebruik van te maken. En ik zeg ook wel eens tegen mensen die ik rondleid. Van, ja, als jullie nou vanavond thuis zijn en je weet niet meer wat je moet doen. Ga ze eens lezen. En als je last hebt om in slaap te komen. begin dus in 1849. En echt na een minuut of vijf lig je helemaal plat. Want het meeste is natuurlijk ontzettend slaapverwekkend. En dat was een bijdrage van Klaas den Tek. Het Vragenuur, met vandaag... Drie journalisten, want in deze tijd van sociaal akkoord en hectiek... is het onmogelijk om een Kamerlid te krijgen. Ze moeten allemaal hun kop houden. Dus we zitten hier met Tom Jan Meijers, NRC Handelsblad... Ria Katz, Financieel Dagblad en Paul Janssen van De Telegraaf. Je zegt het bijna kamerlid. alsof je met ons bent opgeschreept, uh, Ger. Ja, ja, ja ik, Toen ik het zei, dus ze het dat ze zo op. geïnterpreteerd ja. kunnen worden. Het ja. ja, is geheel niet waar. Nee. Goed zo. Ik vind dat, uh, Heerlijk dat we niet. Ah, uh, dan gaan we de hele verkeerde kant op. <lacht> <lacht> uh, Dank u wel. Heer. Het zindert en dat gons in Den Haag, althans op deze vierkante kilometer natuurlijk, van de gedoe en het nieuws over het sociaal akkoord. Er komt steeds meer naar buiten, maar ook erg tegenstrijdig en erg verwarrend. Uh, de Volkskrant melden, en dat werd dan in de loop van de dag bevestigd, dat de WW drie jaar zou blijven. Tot Joost Vullings en Ron Vrezen van, van de NOS begonnen te twitteren dat het niet, helemaal niet zo was. Dat er het derde jaar gaat eraf. En Ron Vrezen wist eraan toe te twitten dat die twee jaar die overblijven niet meer door de overheid. Maar door de werkgevers werknemers gefi gefinancierd gaan worden. Nou dat is dus even verwarrend. Het kwam ook in het nieuws terug. Uh, wat wel overeind blijft de hele dag is uh, geen salaris in de zorg. En geen gehandicapte quotum voor werkgevers. En ook geen versoepeling ontslagrecht tijdens de crisis. Niks over gehoord. Vanavond. 6 uur Mondriaan College in Den Haag persconferentie dan horen we meer um, zo'n dag als dit Paul Jansen Telegraaf uh, hoe, hoe ja je ziet er niet uit alsof je daar denkt van Jezus ik kan het allemaal niet bijhouden wat gebeurt daar ik ga er niet gebukt onder dat bedoel je nee ja. dat is zeker niet het is juist kijk voor voor journalisten is het natuurlijk altijd prachtig Leven in de brouwerij. Nou hebben we daar de laatste jaren toch, niet, toch wel niet over te klagen. Maar tegelijkertijd denk ik met, met de brokstukken die we nu horen. Want laten we niet vergeten dat we het merendeel gewoon nog niet weten. Ja. Het blijft allemaal speculeren. Ja. Dat vind ik ook wel leuk, trouwens, als journalist. Maar uh, dat tezijde, uh, wat, we, wat we nu uh, horen, lijkt het vooral het akkoord van de stilstand te worden. We horen nu vooral wat ze niet gaan doen. Mm -hmm. He, dus wat je zoals je al zei, uh, dus niet uh, die nullijn in de zorg. en niet dat kwotum uh, voor, uh, voor jonge gehandicapten. Uh, nou ja, of de WW dan qua duur en qua hoogte wordt ingeperkt, dat is dan weer onduidelijk. Maar. Ik, ik hoor hier net vlak voor de uitzending ook, uh, dat krijgen wij door van een van de, de mensen die uh, zeer dichtbij betrokken is, dat het kabinet er zelf zou willen overwegen als er een akkoord komt hmm. om de hele agenda, de aanvullende agenda van 4 miljard, een jaar door te schuiven. Dat is een gerucht, zeg ik er maar meteen ja. bij. Maar, maar alles is nog steeds een beetje gerucht, want alles is Juist. nog officieus. Ja. Maar daar wilde ik ook even vragen, Tom Jan, het kabinet is not amused natuurlijk. Het ligt weer op straat. Er wordt weer gelekt. Nou, het, het is... dat is strategisch lekker. Kijk, die WW die vanochtend in de Volkskrant dat? uitlekte. Nou, oké, de WW is duidelijk het onderwerp wat, wat het langst heeft gehangen. Dus het principe uh, dat ze, ze, ze willen iets meer doen dan wat in het geerkort staat. Het ligt gevoelig politiek met de VVD. Het ligt gevoelig met de vakbewegingen. Het is middel, het is een heel klassiek verhaal. Dus dat hier over wordt gelekt... Om om te proeven en om te kijken. Dat is allemaal heel logisch. Volgens mij is er wel al geruime tijd... principieel overeenstemming tussen sociale partners en het kabinet... dat ze iets gaan doen samen. Hm. En, ik, en ik, volgens mij staat het ook nagenoeg vast... dat dat vanavond gepresenteerd wordt. Oké, okay, Ria Katz eh, van het Financiële Dagblad. Eh, voor jij parlementair journalist was... zat je op de sociaal-economische redactie. Dus jij volgt dit met meer dan normale belangstelling, waarschijnlijk. Uh, ik volg dit inderdaad al zes jaar... met meer dan normale ja. belangstelling. Wat ja. is jouw... Wat wat is jouw, uh, hoe zie jij dit? Hoe weeg jij dit? Uh, ik weeg dit komt? zo dat uh, wat er tot nu toe is gelekt, is vooral uh, ja, voordeel voor de werkgevers. Hè, dat kwotum wilden ze heel graag vanaf. Of voordeel voor de werknemers. Ze kunnen eindelijk presenteren. Ja, die WW blijft misschien intact. Het ontslagrecht wordt even uitgesteld, et cetera, et cetera. Of voordeel voor de PVDA, sorry. Ja. Ja. Of voor, voor de PVDA. Ja, ja, ja, Precies. De ja, ja. Uh, PVDA-vakbeweging, toch uh, ja, uh, van oudsher uh, de rode ja. familie. Dus er zitten ongetwijfeld nog wat pijnpunten in die we nog gaan horen. En, uh... en wat zeg je over het gerucht? We zeggen, kunnen het niet hard genoeg zeggen. Het gerucht, dat gaat waar Paul het net over had. Dat als dit sociale akkoord hè, er, er, er ligt, dat het kabinet zegt... dan gaan we dat hele plan van die 4 miljard extra gaat op de schop. Dat gaat niet op de schop. De besluitvorming daarover wordt dan uitgesteld in, tot augustus. En dat betekent dat de VVD kan zeggen... wij houden vast aan 3% in 2014. En dat de PvdA kan zeggen en de vak. Beweging eventueel kan zeggen: Het staat niet vast dat het 3% in 2014 wordt. Maar wat gaat er nou gebeuren per saldo, Tom Jan? Want ze kunnen natuurlijk. Stel, stel je de besluitvorming uit, dus het, het pakket Nee, maar dat betekent dat uiteindelijk gewoon praktisch die bezuiniging in 2014 niet doorgaan, wellicht het jaar daarna. Dat de besluitvorming daarover wordt opgeschort. Dus het is volgens mij. Zeg je bent journalist Tom Jan, je bent geen politicus. Ja, maar dat nee, is dat komt, ze, dat is, daar komt het er wel op neer. Ja, maar het bedoel komt er dat wordt doorgeschoven een ja. jaar. En dat zijn ook steeds meer geluiden, IMF. Uh, niet, niet alleen vanuit de linkse kant hier in de Nederlandse politiek. Die maar, zeggen je, je, je moet de zaak niet kapot bezuinigen. Wat, daar, wat er natuurlijk niet aan klopt aan dat verhaal. Is dat uh, de feiten dat tegenspreken. Dat het met de bezuinigingen in Nederland buitengewoon meevalt. Het kabinet wil heel graag. Uh, bij de mensen tussen de oren krijgen... dat, dat ze heel hard hun best doen. Uh, aan Jij doen bent van het verhaal uit... van het is alleen maar lastenverzwaring... en geen bezuiniging. Nou, niet alleen maar, maar wel uh, meer dan die een derde... die ons wordt voorgespiegeld. Het aantal lastenverzwaring ligt ongeveer op, uh, op de helft. En de overheidsuitgaven zijn ook sinds de bankencrisis... Uh, gestegen met 35 miljard. En die zullen de komende jaren ook nog eens met 20 miljard stijgen. Ja, Als je als overheid, zeker met de VVD... als grootste regeringspartij... die altijd voorstander is geweest van een kleine, efficiënte overheid... daar volstrekt niet in slaagt en je probeert het dan te compenseren... door de te verzwaren bij de burgers... ja, volgens mij uh, uh, wentel je dan alle uiteindelijk... alleen maar dieper in het probleem... in plaats van ze op te lossen. Ria Kats. Juist, ja, wat, wat en uh, op dit moment is het ook zo... dat de meeste uh, uh, pijn door de crisis uh, is neergelegd... bij de burgers. Het wordt dus inderdaad ook tijd... dat de overheid in eigen vlees verder gaat snijden. En daarom lijkt het me ook heel onwaarschijnlijk... Uh, het zou heel goed kunnen dat, die, dat het is uitgesteld tot augustus. Maar op dit moment al zeggen... 3 we zetten dat even in de ijskast. Dat uh, is wel heel voorbarig. En ik denk ook niet dat Brussel daar heel enthousiast nee. mee aan over is, aangezien we in dit jaar al niet ja. gaan voldoen aan die norm. Oké, okay, eventjes nog een, een ander punt dan, wat mij betreft. Uh, laten we van uitgaan dat dit de grote lijn van het, uh, van het ak akkoord is. Dan missen we natuurlijk nog alle maatregelen voor de arbeidsmarkt... om dat te, te stimuleren. En uh, dan komen we vanzelf, als we dat constateren, op de gedachte... wat gaan de oppositiepartijen hier wel niet van vinden? Die gaan hier natuurlijk een vreselijk nummer van maken. Nou, gro punt. Het grote manco van dit akkoord oh, is dat, het, dat er niets geregeld is over de ABBZ... AWBZ is een enorm belang, substantieel onderdeel van maar de zorg. Niet, hebben ze dat niet bewust buiten gelaten, ze hebben, dat, die ze hebben bewust geprobeerd om het erin te brengen... en dat ja. is niet gelukt. Dat is eigenlijk het grote nieuws van deze hele operatie. Hmm. Want het betekent dat de politieke complicatie die er ligt... namelijk dat er in de Eerste Kamer geen meerderheid is... voor de bezuinigingen op de AWBZ... die een groot onderdeel zijn van de totale bezuinigingsambitie van het kabinet... Dat, die, dat dat probleem nog levensgroot op tafel ja. ligt, niets, Nee, maar nu gaat, nee, gaat dit overgenomen worden. Grotendeels oh. kunnen we vanuit gaan door het, ka het kabinet. Die hebben in de Eerste Kamer zoals uh, eindeloos bekend... inmiddels geen meerderheid, dus hebben de oppositie nodig. Dus het is van belang, wat vindt de oppositie van dit pakket? Nou, dat, kan nou vragen, dat, kunnen, dat hebben we allemaal honderdduizend keer gedaan. Het CDA is tegen deze voorstellen, zoals het kabinet op tafel is. Nee, is nee net, maar is het zo dat zo, dat, dat, dat is niet juist, want de, de, de, de realiteit is namelijk veranderd. Als er een sociaal akkoord inderdaad ja, ja, gepresenteerd wordt... op genoeg, deze manier, vanavond, ja? kan het CDA niet zonder meer, meer er zijn zo hard nee blijven ze zeggen. Kunnen Zij, Zij kunnen dan... Het CNV maakt ook deel uit van de polder. Zij kunnen geen nee zeggen tegen de polder als er een akkoord ligt. Maar, is maar, heel maar de ABB zetten ze buiten. We hebben het over een sociaal akkoord. Wat er dan wel zal gaan gebeuren... mogelijk is dat CDA gaat proberen met D66... om niet het hele akkoord te omarmen... maar deelakkoorden te sluiten, zodat ze zich toch nog door die lastenverzwaring kunnen wurmen... waarvan het CDA heeft gezegd... Van, daar gaan wij niet mee instemmen. Die zitten er wel degelijk nu in het akkoord. Dus dan kan je nog deelakkoorden sluiten... Dan heb je de vlucht naar voren gekozen als kabinet. Want dan kan je voorlopig door de Eerste Kamer. Uiteindelijk kom je dan precies uit wat de collega van de NRC zegt. Dan dient zich over een paar maanden. Het werd ook al voor het sociaal akkoord zich in het najaar. De, de volgende hoorde aan. En dan ben je weer precies daar waar je nu uh, denkt ja? vandaan te zijn gekomen. Dus uh, op, op termijn is er niks opgelost. Ja, denk jij dat ook? Over die AWBZ ben ik het met Paul Jansen eens. Ik denk eigenlijk dat in het sociaal akkoord vanavond... wel degelijk ook allerlei ambities over werkgelegenheid zitten. Uh, is ook al bevestigd. Uh, per Ambities, maar geen concrete maatregelen? Of moet ik je worden uh, niet zo letterlijk nemen? Maar, uh, per sector wordt dat dan ingevuld. Uh, ja. Per sector wordt ook gekeken van... Uh, gaan we uh, werknemerspremie heffen of doen we dat niet mm -hmm. voor dat laatste jaar? Per sector wordt dus vervolgens ook gekeken van... Uh, gaan we een deeltijdpensioen invoeren... zodat ouderen gedeeltelijk kunnen uittreden. Jongeren uh, een plaatsje krijgen op de arbeidsmarkt. Ouderen kunnen dan vervolgens als een soort van... Leermeester voor die jongeren vergeren, ja, ja. andere stageplekken, uh, dat, soort dat soort dingen zitten er wel degelijk in. Wat het CDA uh, wel degelijk over de streep kan helpen. Om, ja, want uh, die hebben gezegd, uh, er moet je ook wel werk gecreëerd worden, anders doen we niet mee. Zeker. En er is ook wel inderdaad heel uh, wat voor nodig om het CDA een polderdeal te laten afstemmen. Nou, Oké. Okay. Tom-Jan en NRC, het laatste woord hierover. Ja, kijk, uh, het is duidelijk dat het CDA nooit tegen een polderakkoord zal zijn. Het belangrijkste is dat het polderakkoord geen deal over de AWBZ bevat. En dan Waarom is het zo belangrijk, omdat... Tom? Omdat... De grootste struikelblok qua, struikelblok qua kosten bedoel je? En qua, qua, bezuinigingen. qua kosten, maar ook qua politieke complicatie. De voorstellen van uit de in zaken de AWBZ worden niet gesteund door het CDA. Hmm. Maar worden, de AWBZ... en, die, en als je ze in het polderakkoord had gebracht... had het CDA weinig legitimatie meer gehad om er nee tegen te zeggen. Nu ze er buiten blijven, heeft het CDA de volle vrijheid gehouden... om daar tegen te blijven op grond van principiële... De ja, positie oh, smaakt naar meer. Ja. Ja. Maar er ligt al een hoofdlijnenbrief over de AWBZ... die tot stand gekomen is met zo'n beetje het hele zorgveld. Verzekeraars, patiëntenverenigingen, um, nou ja, ziekenhuizen, noem maar op. Dus ook dat is een uh, maatschappelijk middenveld... waar het CDA toch ook wel naar zou moeten luisteren. Nou, ik ben niet van het CDA laten duizend. dus ik geloof het wel. Maar ik denk dat zij de ruimte hier zien. We zullen de <lacht> volgende stopplaat er tegenaan gooien. Wij wachten We gaan het over af. de VVD gaan hebben. Wij gaan het over de VVD hebben. Paul, jij had een, in jouw column afgelopen dinsdag had jij het over uh, de VVD-top. Die had een strategisch beratend katshuis. Mm. En daar ging jouw column over. En, dus, en het ging onder andere over de sterke en zwakke punten... van de partij die daar eens op een rij gezet werden. Wat was daar precies gaande? Wie waren daar bijvoorbeeld? Ja, wie was er niet, zou je beter kunnen stellen. Nou zeg dat dan alle, maar even als alle, dat het korter is. Alle ministers en staatssecretarissen waren er, uh, de partijvoorzitter, de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, hoewel Herman zat in Vietnam, dus die was er even niet. Maar in ieder geval, uh, uh, halbe Zelstra was er, de vicefractievoorzitter en nog een aantal stafmedewerkers. Dus iedereen die het doe, uh, doet, die was uh, bij die sessie aanwezig. En Edith Schippers had het voor, dat vond ik toch wel uh, een aardig, ja. aardig uh, detail. Uh, die Zegt reage... dat iets over het feit dat zij de opvolger van Rutte was? Nou, dat is, dat is wel de eerste gedachte. Zij worden natuurlijk wel genoemd. Uh, maar Halbe Zelstra is ook nadrukkelijk in beeld. Uh, maar goed, dat valt okay. te zien. Maar in ieder geval, zij zat, zij zat dat voor. En daar werden dus uh, een aantal uh, ja, strategische vragen gesteld en beantwoord. En een daarvan was de, de sterke en zwakke punten... Van de VVD, nou dan heb je als, als sterke punten werd dan genoemd dat Rutte nog redelijk het kabinet bijeenhoudt. En, en ook de sfeer, dat hoor je ook van de PvdA's, de sfeer in, in het kabinet is, is wel, wel redelijk goed. En uh, het andere positieve punt uh, wat ze nog noemen... is dat het, uh, dat het op zich nog uh, de goede kant op gaat met het uh, bezuinigingsbeleid. Het wordt allemaal nog wel redelijk uitgevoerd. Maar zwak is natuurlijk wel dat uh, de VVD bijna alle verkiezingsbeloften heeft gebroken... die ze uh, vorig jaar hebben gedaan. Mm -hmm. En uh, dat er een aantal ministers uh, zwaar onderpresteren. dan denk ik. Uh, Wie? Nou ja, ik hoorde in de partij zelf uh, de naam van uh, usual suspect, Stef Blok. Ja. De minister voor Wonen. Die toch uh, weinig uit zijn vingers krijgt. Maar ook Henk Kamp. En dat was toch wel opmerkelijk. Dat is wel opmerkelijk. Ja. ja, en daar werd erbij gezegd. Want Henk Kamp die bemoeit zich eigenlijk overal mee. Dat hoor je ook in de onderradenhuis schuift overal bij aan. Ook waar hij niet uh, direct bij betrokken is. Maar ik, een liberaal zei, uh, zei vorige week tegen me: van, Ja, maar het is wel de minister van Economische Zaken in deze tijd van crisis. En wat horen we nou eigenlijk van hem? Dus ja. dat is toch wel het bezwaar. ja uh, Tom Jan NRC, uh, het ziet er wel naar uit... dat de VVD behoorlijk, uh, zichzelf tegen het licht gehouden heeft. Die flinkheid hebben ze wel gehad. Klaarblijkelijk het verhaal dat Paul vertelt, heb ik natuurlijk bij hem gelezen. Ik ken dat in, in alle eerlijkheid niet, maar Paul loopt vaker. Maar Vondt wat vind je het van hun eigen analyse? Ben je het eens? Heb je dat goed gezien? Wat, wat, er is altijd beeldvorming en werkelijkheid in de politiek. Het CPB heeft eind vorig jaar een hele interessante inhoudelijke analyse van het GERK gegeven. En daar zag je in terug dat op veel minder gezichtsbepalende punten de VVD erg heeft gewonnen. Dan heb je het over ontwikkelingssamenwerking en, en, en dat type onderwerpen. Immigratiepolitiek, strafbaarheid illegaliteit. Zo kun je doorgaan. In de grote gezichtsbepalende onderwerpen die in de campagne door Rutte zelfs zijn aangesneden, is het onmiskenbaar door het de VVD veel heeft ingeleverd. Dus het is een genuanceerd beeld. De VVD, wat er eigenlijk echt aan de hand beeld. is... Het is van Het is de van de VVD, het is, bedoel, Je kan wel, dat CPB-stuk, dat gaf aan dat uh, op, op papier de VVD meer had binnengehaald in ja. de formatie dan de PVD. Ja. ja, dank je de koekoek. Dat kan allemaal wel wezen. Maar als jij meer binnenhaalt, maar op de punten die je verliest, als dat net je grootste punten uit de campagne waren, ja, dan kan je wel het meeste binnenhalen. Maar dan ben je voor, voor de, de gewone man op straat wel de verliezer. En dat is precies wat er gebeurt Nee, maar dat ik, ik voor de duidelijkheid dat bestrijd ik niet. Maar wat wel zo is, is dat de, de, de, de VVD uh, een, een, uh, het zichzelf uh, heel erg veel moeilijker heeft gemaakt dan strikt genomen noodzakelijk zou zijn. Griekenland heeft ook enorm ingelegd. Juist ja, door een hele uh, bijzondere campagne te voeren. Uh, heeft de VVD het zichzelf inderdaad moeilijk gemaakt. Geen hypotheekrenteaftrek, geen lastenverzwaringen, geen dit en geen dat. En ja, dat zijn gewoon hele moeilijke beloftes om die in uh, verkiezingstijd te maken. Wat doet dit voor de verhouding ja. in de coalitie? Als er één partij is die zichzelf tegen het licht houdt en ziet... wij komen een beetje in de verdrukking. Voor het oog van het volk zijn wij de grote verliezer en eigenlijk de grote draaier. Dat kan nooit lekker gaan dan in zo'n coalitie... als er één partij is die zich daar niet meer zo lang bij voelt. Nou, het, ik kan me zomaar voorstellen dat de PvdA misschien ook zo'n sessie houdt... maar ik had gehoopt dat de collega's daarover meer uh, wisten. Ja, maar partijen die onder druk staan... Hier wordt helemaal niet op gereageerd, Paul. Uh, nee, dat zou ik ook niet doen. De PvdA staat ook onder druk. Ze hebben natuurlijk laatst een uh, politieke ledenraad moeten mm -hmm. houden... Op, uh, op verzoek van hun uh, afdelingen in, uh, in het land, zeg maar, om... Uh, om daar te verklaren wat ze in godsnaam aan het doen zijn... met, met het vasthouden aan de 3%-norm, de WW-bekorting, et cetera, et cetera. Dus maar nu echt met dit sociale dat, akkoord blijkt dat er een groot aantal dingen... waar de Partij van de Arbeid achterban zich dan zo druk over maakt... gewoon nu helemaal waarschijnlijk niet doorgaan. Nou... Althans niet zo snel, of op een later moment als er geen crisis meer is. Tom-Jan? Ah, de PvdA staat inhoudelijk ook heel ingewikkeld. De, mm. Omdat de VVD alle aandacht naar nou zich heeft toegetrokken met de inkomensafhankelijke zorgpremie is dat, is dat verhaal minder duidelijk geworden. Maar het is echt ingewikkeld. Dat geldt voor, voor al die onderwerpen die ik net noemde. Dus, en ook in termen van sociale politiek is het voor een PvdA vrij ingewikkeld. Dus, ja, kijk, maar, dit, dit is een vrij keurige insteek. Je kunt over een jaar makkelijk het omgekeerde verhaal ja, nee, hebben. Maar, even, wat Tom, jou, jouw verhaal rust op de dingen, dat over het aantal terreinen de VVD gewonnen heeft. En nog steeds. Alleen nou, trekt dat niet zoveel de aandacht. En nou, dan krijgen we het punt van Paul natuurlijk. Maar wacht even. Juist op die punten, bijvoorbeeld immigratie en dat soort zaken, daar heeft Teven ook alweer een veer gelaten. Hij heeft namelijk het moeilijker worden van gezinshereniging, heeft hij teruggedraaid. Ja, maar kijk, de PvdA laat nu een enorme veer met dat arbeidsgehandicaptenquotum. De PvdA heeft 3% ja. procent in 2014 ingeleverd. Dus, ja, ik, ik nogmaals, dit ja, is een belangrijk deel beeldvorming. Het is gewoon ongeveer 50-50, ze leiden allebei. De vraag is, hoezeer willen ze openbaar leiden? Nou, De VVD ja. is tot nu toe beter in openbaar leiden. Ja. Maar de PvdA komt er echt nog wel aan toe. En Paul, maar waar het om gaat is natuurlijk, is het beeld. En uh, uh, zien de partijen ook, de, de werkelijkheid, zoals Tom Jan die schetst. Of zegt de VVD toch: nee, wij, leveren, wij, lever, wij leiden gezichtsverlies. En wat betekent dat dan voor de. Van dit kabinet. Nou, ik vond het in ieder geval opmerkelijk dat, uh, dat de VVD uh, die zo'n sessie toch niet echt wekelijks houdt, laat ik het dan maar zo uitdrukken. Het nu nodig vond om uh, bij elkaar te gaan zitten. En daar is bijvoorbeeld ook besproken van hoe gaan ze, hoe moeten ze reageren op een sociaal akkoord. En als de PvdA de poot stijf houdt uh, bij de WW. Nou, het is even onduidelijk dan uh, de versies wat er ja, precies wordt, uitkomt. Ja. Maar het geeft hem. Uh, uh, uh, bewitsproonen die ik erover sprak, die, die spreken dat zelf tegen dat de reden voor die bijeenkomst is geweest... dat ze misschien wel uh, rekening houden met de val van ja. het kabinet... of vervroegde verkiezingen. Ja. Maar je maakt mij niet wijs dat je zelf zo'n analyse van je gaat maken... als je ervan overtuigd je bent je nog je jaren, zit. Ja. dat je nog jaren uh, met deze trein verder rijdt. Ja. Dus ik vond het wel een teken aan de wand. We moeten even één ding doen, anders heb ik de luisteraar iets beloofd... wat we helemaal niet gaan doen. Namelijk het begin pairing. In de Eerste Kamer gestemd over een hele belangrijke wet... dat je als je vrijgesproken bent van een delict... dat je alsnog uh, veroordeeld kan worden later. Dat, is in, dat druist in tegen een, uh, een grondbeginsel. Precies. De, uh, ons recht. En, ja. Maar er waren een paar Eerste Kamerleden niet. Die konden er absoluut niet zijn. Wat hebben ze nou afgesproken met de andere partijen? Die twee die niet konden, waren tegen. Toen hebben ze bij andere partijen twee Kamerleden gezocht... die voor waren en die gingen niet meestemmen. Die gingen even de gang op. Is dit nou een parlementair... Dat, dat noemen ze pairing. Is dat nou een zuivere, staatsrechtelijk zuivere d situatie? Dit is, uh, ik, ik ben als jonge verslaggever, zei de oude man... in, negen, in het begin van de jaren tachtig hier gaan ga werken. En toen deed ze dat al. Ik, het, het begrip pairing kende ik niet, maar... Uh, het is zo oud als de Kamer, volgens mij. Maar, Paul Jansen, je zegt tegen een Kamerlid... die vrij gekozen is, onafhankelijk moet opereren. Jij mag even niet stemmen vandaag, dat zegt de fractievoorzitter dan. Jij ja. gaat maar even op de gang staan. Ja, kijk, het is al uh, staatkundig. Of het allemaal uh, uh, klopt, dat, dat weet ik niet. Uh, ik ben geen, uh, geen rechtsgeleerde op dat, uh, op dat vlak. Maar uh, het is dat wel even. Het is een van de. Ik, hier praat ik even gewoon doorheen. <laughs> het, is, het is een van de ongeschreven regels. En kijk, waarom iedereen zegt uh, oh, daar houdt. Het is gewoon heel praktisch. Want uh, waarom uh, doet men pering? Nou, als iemand bijvoorbeeld met hoge koorts op bed ligt of bijzonder vervelende familieomstandigheden heeft. Ik noem maar even twee redenen en daar dan niet aanwezig kan zijn. Ja, dan kan je er wel deze ene keer tegen verzetten. Maar de volgende keer overkomt jou het. En dan moet je ook, uh, ja. uh, moet je ook uh, steun. ...van een andere partij. Precies, dus ja. het, is, het is in ieders belang dat deze ongeschreven regel gehandhaafd wordt. En het wordt. is niet dus zo dat daardoor de stemming beïnvloed wordt. Want de uitkomst blijft in principe hetzelfde, alleen de net zoveel is. Ik, ja. ja. ik, ja. zo, ik zie daar niet zo'n probleem. Ja, ik kan, me, ik kan en... me wel voorstellen dat het heel raar overkomt. Maar... Ja, ik ben het er wel mee eens. Lijkt me een soort gentleman's agreement. Oké. Okay. Ria Katz, hoorde u als laatste van het Financiële Dagblad, dankjewel. Tom Jan Meers van NRC Handelsblad en Paul Jans van de Telegraaf, bedankt. En Tim Overdiek zit in Hilversum klaar voor het Radio 1-journaal. Om de komende uren mee op weg te gaan naar een sociaal akkoord... waar u al uitgebreid over gesproken hebben. Wat weten we wel, wat weten we nog niet? De verwachting op witte rook is ergens in de loop van de avond. Er is genoeg te bespreken in Den Haag in de tussentijd. We hebben onze verslaggevers bij elk mogelijke deur... waar wat nieuws uit zou kunnen komen. We spreken na vijf uur met Doekle Terpstra hierover... de oud voorzitter van het CNV, die uh, zit zo blijkt uit de voorgesprek al behoorlijk te genieten van het spel dat momenteel wordt gespeeld. Wij genieten mee. Dit zijn de leuke verhalen. Nieuws in ontwikkeling, de feiten, duiden en de achtergronden in het NOS Radio 1-journaal. Dit is Radio 1. Eerst gaan wij luisteren naar het NOS-journaal met Mark Visser. Premier Rutte heeft gezegd dat er vanavond een serieuze poging wordt gedaan om tot een sociaal akkoord te komen. Hij vindt het een goed teken dat het kabinet, de bonden en de werkgevers met elkaar om de tafels gaan zitten. We zijn ver, maar er is geen garantie dat we eruit komen, zei Rutte. De premier wilde niet inhoudelijk ingaan op de uitgelekte onderdelen van het akkoord. Naar verluidt vervalt het derde jaar van de WW. Er zou in dat jaar wel een werkloosheidsuitkering moeten blijven. Maar daarover moeten de sociale partners per bedrijfstak afspraken maken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 De man van 60 schoot in een dorp eerst zijn vrouw, moeder en zoon neer. En daarna ging hij van deur tot deur en maakte hij meer slachtoffers. In Servische media wordt gespeculeerd dat hij een oorlogstrauma had. Dat zijn de, het, is het belangrijkste nieuws van dit moment. En de verkeersinformatie krijgt u van René Passet. Er moet even een spoedtransport over de A9 van het AMC naar het uh, UMC. En dat levert nu wat vertraging op de A9. Want tussen Amstelveen en knoop het Bad Oefendorp hebben ze de linkerrijstrook dichtgegooid. En ook op de A4 Amsterdam-Den Haag is dat het geval. Tussen Bad Oefendorp en de A9. Er is niet zoveel bijzonders aan de hand tijdens deze avond Spits verder. 21 files nu, 80 kilometer, alles bij elkaar. Het is wat drukker aan de zuidkant van Rotterdam. Op de A15, vanuit Europort. En op de A28. Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leuste, 5 kilometer. Rijden doet de Volkswagen natuurlijk altijd.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 Mijn droom voor ons land is meer voetbalvelden. Is dat we een krachtig klein land van betekenis blijven. Wat is jouw droom voor ons land? Inspireer onze nieuwe koning en stuur je droom in op www.deeljouwdroom.nl Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. Goedemiddag. Polderoverleg op het hoogste niveau. Een sociaal akkoord is binnen handbereik. Kabinet en sociale partners komen straks bijeen. Wij staan daar voor de deur. En elk nieuwtje dat naar buiten zijpelt, brengen we u meteen hier op Radio 1. Denkt u deze dagen wat vaker na... of het vlees dat u koopt, bakt en eet wel gezond is? Nou, wij doen dat wel na de nieuwste rundvleesaffaire. Om die reden is Josephine hier vanmiddag in Os. De plek waar al dat verdachte vlees vandaan komt. Te koop. Een DDoS-aanval. Hoeft niet eens zo heel erg... Kosten. Het kan allemaal vrij eenvoudig. En het gebeurt ook, zoals vanmiddag opnieuw ING ondervond. Aanvallen op internet. Onze eigen tech wizard Jeroen Wollaars gaat het u uitleggen. We zijn er op zijn minst tot half zeven vanavond... en gelet op het nieuws uit Den Haag misschien wel iets langer. Want de onderhandelingen over een sociaal akkoord zijn dus in de allerlaatste fase. Dat is duidelijk geworden. Peter van der Meerschout is bij het Mondriaan College in Den Haag. Waar dat overleg op dit moment plaatsvindt. Je bent verschoven vanaf het Sergebouw naar een college. Wie zijn daar op dit moment bijeen, Peter? Op dit moment zijn daar de voorzitters van de werkgevers en de werknemersorganisaties bij elkaar. Nou, we kennen ze wel eens een beetje, hè? Ton Heert van de FNV. Bernard Wintjes van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Jaap Smits van uh, de vakbond vakcentrale CNV en Hans Biesheuvel van uh, MKB Nederland. En ze hebben gekozen voor deze locatie. Ja, uh, school, jongeren, toekomst, verwachtingen, uh, uh, beloftes enzovoort. Dus uh, dit is wel redelijk symbolisch gekozen. En ze wilden namelijk een neutrale plaats hebben. Economische Raad, waar ze vandaag wel nog even kort bij elkaar hebben gezeten. Maar iets nieuws, iets verfrissends en dus gekozen voor een school. Kijk, er is echt over nagedacht. Maar als je dan bij de toekomst zit, dan moet je ook wel wat te bieden hebben aan het kabinet. Want die gaan er straks bij gaan zitten. Hé, wie komen erbij? Ja, daar komt eh, premier Rutte komt erbij. En de minister van Sociale Zaken, Ascher, eh, Staatssecretaris Wekers van Financiën. De eh, minister van Economische Zaken, Henk Kamp. En Jetta Kleinsma van Sociale Zaken. Die komen eigenlijk hier rond een uur of zes dan aan. Eén voor één. Dan worden ze ontvangen door eh, Ton Heerts en door Bernhard Wientjes. En dan gaan ze eigenlijk nog even nog met z'n allen nog even door de tekst heen. Eigenlijk kunnen we wel zeggen dat op een haar na het akkoord er wel is. Maar er moeten nog puntjes op de i worden gezet. Er moeten elkaar nog even diep in de ogen worden aangegeven. Aangekeken. Ze moeten elkaar nog even omarmen en zeggen dit is het, hier gaan we voor. Dit moet het eigenlijk ook wel gewoon zijn. En dan ga ik je niet vragen wat die haar dan nog zou kunnen zijn. Maar dan ga ik je vragen wat dan wel is beklonken. Kun je dan nog eens kort samenvatten? Nou ja, we hebben het vanmorgen al, en we melden het ook al redelijk, uh, uh, uh, redelijk compleet, denk ik. Maar we gaan het straks wel, uh, wel zien. De WW, de werkloosheidsuitkering, die blijft op drie jaar. Maar verandert wel wat. De eerste twee jaar, uh, die komt dan weer voor rekening van de overheid. Daar gaan wij overigens allemaal, als we werken, ervoor betalen. Dat gaat ons een tientje per maand kosten. En het derde jaar, dat zal worden geregeld tussen werkgevers en werknemers onderling in de CAO. Verder zal het ontslagrecht toch worden versoepeld. Niet nu, meteen, maar... Op termijn. De nullijn voor mensen die werken in de zorg, die komt uh, te vervallen. Uh, het aantal arbeidsgehandicapten waarvan eerst uh, sprake van was in het regeerakkoord dat bedrijven verplicht waren om 5% van hun werknemers. Dat dat mensen zijn waar, uh, die, die, die, een, die een arbeidsbeperking hebben, die is van de baan. Maar er wordt wel afgesproken dat er zo'n beetje 100.000 van deze mensen toch te werk worden gesteld bij uh, de bedrijven. Lukt dat niet? dan ziet het er ernaar uit dat toch gewoon het kabinet komt met een verplichting. Um, het lijkt er eigenlijk wel op dat het nu eigenlijk niet meer mis kan gaan. Tim. Dan wachten we dat rustig af. En als die mensen straks binnenkomen, komen we uitgebreid bij je terug. Dankjewel, Peter van der Meerschout. Het overzicht van al deze feiten, al deze overeenkomsten... die Peter schetste op onze site, nos.nl. Maar het kabinet moet daar dus nog een fiat aan geven. Het kan snel gaan. Premier Rutte die kwam een uurtje geleden langs onze verslaggever. Die wilde nog niet kwijt of het echt helemaal beklonken is. Goedendag meneer Rutte. Sociale partners uh, halen de hervorming van de WW van tafel. Is dat acceptabel voor het kabinet? Ik heb allerlei lekkages gezien. Ik heb besloten daar niet op te reageren. We hopen zo snel mogelijk met werkgevers en werknemers aan tafel te komen. Een sociaal akkoord zou voor Nederland goud waard zijn. Het zou enorm bijdragen aan vertrouwensherstel. En daar zet ik alles op in. En nu reageren op lekkages draagt niet bij aan een succes. Is het dichtbij? Wil ik zeggen uh, dat ik hoop en nog steeds goede verwachtingen hebben dat we heel snel met elkaar aan tafel kunnen. Betekent dat het ook dat nu de fase aanbreekt waarin u ook, uh, ja, zich ook zichtbaar met deze zaak gaat bemoeien? Ik kan u verzekeren dat er in de afgelopen weken heel, heel, heel veel uren in zijn gaan zitten. Uh, en uh, als dat ook een keer zichtbaar is, is dat prima, maar belangrijker is het resultaat. U gaat op geen enkele inhoudelijke uh, maatregel die nu op straat ligt, gaat u in vandaag? Nee, omdat dat uh, schade zou doen aan een succesvol eindresultaat uh, als ik nu ga... Reageren. Hoe kan dat, dat er wel allerlei dingen bevestigd worden... in kranten, staan op televisietorens... en dat alle mensen die erbij betrokken zijn er nog niks over kunnen zeggen? Ja, dat is uw vak, om dat te duiden. Ik ga vanavond kijken wat u daarvan vindt. Zegt de premier tegen verslaggever Xander van der Wullet in duidelijke geval is niet de huid verkopen voordat de beer is geschoten. Ander nieuws uit de vleeswereld. Hoe reageert de consument op het terugroepen van 50 miljoen kilo vlees? Jozefien hier gaat dat vanmiddag uitzoeken in Os, onder het winkelend publiek. Want in Os, in Brabant, ligt het bedrijf waar al dat verdachte vlees vandaan komt. Uh, Jozefien, goedemiddag. Hi. Heb jij nog lekker vlees gegeten vanavond? Ja, nou, ik nog even niet uh, vandaag. Gisteravond lasagne. Kijk, dat eens, wel. Dat wel. Nou, ik moet je zeggen dat ik nou voor morgen in de supermarkt was ik aan het winkelen heb ik even heel even nagedacht of ik vlees zou kopen. Keek ik naar het rundvlees, maar het is gewoon in mijn winkelwagentje terechtgekomen, hoor. Ja, ja je gaat toch eventjes denken van ja, is het verwacht ik nog wel wat erin zit dat zit dat er ook in, weet je wel? Dat is toch al een beetje Ja, dus uh, maar ik loop heel even hier naar mevrouw toe die net uit de winkel komt. Mevrouw, mag ik heel even naar de boodschappen kijken? Ja? Ik zie een diepvriespizza. Ja, maar is niet voor mij, is voor mijn dochter. Met vlees? Oh ja, bolognese, Er zit gehakt op. Ja, gezond hè? Ja, maar nu met al die verhalen over vlees uit Os? Oh nee hoor, daar maak ik me eigenlijk niet zo druk om. Is het slecht voor Os, die verhalen? Ja, dat denk ik wel. De commotie eromheen wel, ja. Ja Tim, het ligt natuurlijk best wel een beetje gevoelig hier. Hè? Os is echt een stad die van oudsher groot is geworden door de vleesproductie. En ik heb straks afgesproken met iemand die helemaal precies gaat uitleggen hoe dat ging... en hoe dat zeg maar, tot op de dag van vandaag is veranderd. Horen we weer straks, Josephine. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Woningcorporatie Qua Wonen wil drie ton van de belastingdienst want de inkomensgegevens van veel huurders ontbreken. En dus kan de corporatie geen huurverhoging doorvoeren per 1 juli. Directeur Rob van der Broeke, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe komt u bij het bedrag van 3 ton? Dus uitgerekend kijken wat we normaal gesproken... aan inkomensafhankelijke huur hadden kunnen doorberekenen als we het hadden kunnen uitvoeren. En dan komen we uit op een jaarbedrag van 3 ton. En dan gaat die rekening gewoon naar de fiscus? Gaat het op die manier? Ja, ja, de gedachte is dat uh, degene die ons die gegevens had moeten leveren, ja, die doet dat dus niet. Nou, dat is vervelend, want uh, dat was handig geweest als we die wel hadden gehad die krijgen we dus niet en dan zeg ik uh, van nou dan missen wij inkomsten en dat hebben we afgeprijsd drie ton en een, uh, dan is de gedachte dat we die rekening inderdaad bij de belastingdienst in rekening brengen. Ja de belastingdienst want die moet die gegevens uh, aangeven op basis waarvan jullie dan uh, een huur meer kunnen verhogen dan die minimale vier procent. Die zegt van ja de problemen liggen gewoon bij de gemeentelijke administratie. Daardoor kunnen wij die gegevens niet doorgeven aan jullie. Ja, kijk, uiteindelijk uh, werkt het heel simpel. Uh, degene die ons de gegevens levert, dat is de Belastingdienst. Dat die Belastingdienst vervolgens die gegevens weer ergens anders moet halen... of wat moet organiseren dat ze die uh, zouden hebben. Ja, dat is de verantwoordelijkheid van de Belastingdienst. En uh, ik heb niks te, wij, wij hebben in die zin dus niks te maken met een gemeentelijke administratie. Voor ons is het loket, de Belastingdienst, die geeft de gegevens aan de corporaties. En ik moet vaststellen dat uh, nou ja, in ons geval meer dan de helft van de gegevens ontbreekt. Ja, bent u de enige corporatie die nu met zo'n claim komt? Uh, nou ja, dat weet ik niet. Als anderen verstandig zijn, uh, doen ze hetzelfde. Uh, wat ik in ieder geval wel weet, is dat we niet de enige corporaties zijn die dit probleem hebben. Hè? Dus het raakt heel veel corporaties. Ik hoor veel collega's om me heen die hetzelfde probleem hebben. Goed, wij kiezen er dan voor om op deze manier uh, uh, je actie op te zetten. Misschien dat andere corporaties op een andere manier doen. Maar het probleem is voor al die corporaties hetzelfde. Namelijk dat gegevens zijn of onvolledig of onbekend. Ja, richting je huurder toe, uh, ja, vind, vind ik dat wel een groot probleem. Mensen hebben gewoon recht op uh, goede en tijdige informatie. En die overheid die moet zich een betrouwbare partij tonen. En dat, uh, dat doet het op dit moment niet. U vindt de Belastingdienst uh, onbetrouwbaar in deze? Nou ja, dan bespreken natuurlijk de overheid de Adel ja, wie is de overheid? En dan zeg ik, in dit geval is de Belastingdienst de, de, degene die dit uh, aan ons had moeten leveren. Maar ik neem aan dat u dat toch wel even niet. hebt gecheckt bij uw advocaat of dit enige zin heeft. Um, een rekening indienen van drie ton bij de fiscus. Ja, we hebben juridisch daar heel even naar laten kijken, van kan dat? Nou, volgens ons kan je, kan je dit inderdaad gewoon uh, doen. Maar is het ook haalbaar? En dat is net, ja, dat zou ik moeten vragen aan de Belastingdienst, dat weet ik niet. Wij gaan dus inderdaad een rekening sturen uh, en dan gaan we volgens kijken wat er gebeurt. Kijk, uh, Ik ga ervan uit dat die rekening ook betaald gaat worden. Het uh, er had geleverd moeten worden en dat gebeurt niet. En dat is inkomsten voor de corporatie. Um, nou, ik vind niet meer dan redelijk dat degene die dat, uh, die dat wel veroorzaakt... dat die dat ook daar de schade voor betaalt. De ja, steun van Edes, de koepel van woningcorporaties? Nou ja, Edes die is druk bezig om inderdaad te kijken van hoeveel corporaties hebben hier nou last van. Uh, en die aggardeert dat onderwerp ook uh, voortdurend. Dus uh, ja, die, nou, of ze nou, de actie richting de belasting steunen, <lacht> dat weet ik niet. Dat zou je Edes moeten vragen. Maar wat men wel probeert uh, om te kijken van wie, uh, hoeveel corporaties hebben hier in Nederland nou last van... Uh, en daar ook uh, aan wat voor te vragen, want het is toch een beetje gek dat een deel van de corporaties dat nu kan doorvoeren, omdat daar de gegevens van bekend zijn en een ander deel niet. Ja, dat dus vind ik ook lastig uit te leggen uh, richting de huurders. En uh, uiteindelijk is de vraag aan de politiek. Van de politiek heeft het mogelijk gemaakt om uh, inkomensafhankelijk huren uh, door te voeren. Nou, daar had men een heel beeld bij, hè, van doorstroming bevorderen en dergelijke, nou prima. Maar dan moet je het vervolgens ook uh, kunnen realiseren. En ik stel vast dat dat dus eigenlijk niet kan over de volle breedte. Ja, heeft de Belastingdienst al gereageerd? Die zijn, die zijn een beetje druk hè, nu in april. Uh, de Belastingdienst is hartstikke druk. We hebben ook uh, voor de 50% woningen waarvan men dus niet wist of, het, uh, of wij de eigenaar ervan waren. Daar dus hebben we ook alle dossiers van onze woningen toegestuurd aan de Belastingdienst. Nou, ik kan me voorstellen dat ze ook even nodig hebben om dat allemaal te verwerken. Maar goed, dat had men natuurlijk het afgelopen jaar... Alleen kunnen het doen. Het is geen nieuwe discussie. Een jaar geleden stonden we op hetzelfde punt. Dat de belastingdienst eigenlijk niet in staat was om die gegevens te leveren. En dan denk ik in mijn uh, eenvoud van, nou dan had men een jaar de tijd gehad om uh, de boel op orde te brengen. Is dus niet gebeurd. U wilt boter bij de vis. De claim ligt bij de belastingdienst. We ja. gaan ze even bellen met, uh, met de dienst. Ik dank hartelijk voor deze toelichting. Directeur Rob van den Broek van woningcorporatie Klaarwonen. Gaan we meteen door naar René Passet voor de verkeersinformatie. Met niet zo heel veel spannende dingen, Tim. Ja, dat spoedtransport net op de A4 en de A9... waardoor daar eventjes een rijstrook uh, dicht moest. Op de A13 is de dagelijkse file wat langer van Den Haag naar Rotterdam. En op de A15 hetzelfde verhaal tussen de Alvrit Brielen en het Vaanplein... over 17 kilometer stapvoets rijden vanaf de Maasvlakte. Bij Amersfoort wat meer drukte vandaag op de A28 vanuit Utrecht. Er staat 7 kilometer file. René Passet, dank je wel. De eerste Franse militairen die terugkeren uit Mali... komen mogelijk vandaag al aan in hun eigen land. Deze week werden zo'n honderd parachutisten teruggehaald. Dat is een voorzichtig begin van de terugtrekking... die door president Hollande is aangekondigd. Intussen gaat de strijd in Mali gewoon door. Operatie Gustav is van start gegaan even buiten de stad Gao. Uh, correspondent Ron Linkers sprak met de Franse legerwoordvoerder... kolonel Thierry Burkaert. Le Voor veel Fransen is hij de stem en het gezicht van de militaire operatie in Mali. Avec, uh, Colonel Thierry Burkard. Een moeilijke functie met soms de allerzwaarste boodschap. Les échanges de échanges van tirs heeft tot het midden van de middag. op het einde van de een van onze Tot nu toe heeft Frankrijk in Mali vijf gesneuvelde militairen te betreuren. Het leger zegt honderden opstandelingen te hebben gedood. Voor de wekelijkse persconferentie van Defensie is vandaag de belangstelling groot. Defensie toont een video van de overdracht van bevoegdheden aan Afrikaanse troepen... en vertelt hoe militairen verborgen wapenopslag plaats hebben gevonden van de opstandelingen, zoals hier. Een dépôt sauvage militair, Na afloop van de persconferentie heb ik de gelegenheid om kolonel Burkaert wat vragen te stellen. Maar nog voordat ik kan beginnen, gaat zijn hand richting mijn notitieblok. Oké, ik je écoute. Dit me eerst wat je wilt. Ik zal u even of niet. Waarom? Omdat ik niet formeel goed Hij wil mijn vragen inzien om van tevoren aan te geven welke hij niet zal gaan beantwoorden. Want als militair zegt hij, kan hij niet op alles antwoord geven. Dat merken we dan vanzelf wel, zeg ik terug. En ik vraag hem of de terugtrekking van een honderdtal soldaten niet symbolisch is... als Frankrijk in dezelfde week een grote operatie begint. Operatie Gustave on peut dire qu'il est symbolique parce que c'est le premier désengagement euh, c'est seulement le, le, le début du désengagement. Het is een symbolische terugtrekking hij, omdat het de eerste is. Maar dat maakt niet uit. Ons uiteindelijke doel is helder. Euh, les, les, les objectifs sont là aussi assez clairement annoncés puisqu'il s'agit euh, d'avoir euh, euh, désengagé les forces pour ne conserver au mois de juillet 2013 het aantal Franse militairen moet dus teruggebracht zijn naar 2000 in de maand juli. Dat is de helft van het contingent dat er nu zit, 4000 Franse militairen. De bedoeling is dat een Afrikaanse macht het stokje overneemt. Wat moet er gebeuren voordat u de bevoegdheden kunt overdragen? C'est quelque chose qui, doit de manière progressive. les forces françaises se sont déployées très rapidement et atteint les objectifs qu'elles s'étaient fixés. wil benadrukken hoe snel die Afrikaanse soldaten ingezet zijn in Mali. Dat is gebeurd omdat de Fransen hun doelen al snel bereikt hadden. Het veiligstellen van het land en het terugdringen van de opstandelingen. Nu zijn we in de laatste fase aanbeland. Het overdragen van de verantwoordelijkheden aan Malinese troepen en aan een Afrikaanse interventiemacht. Einde interview. Colonel, trouwens, alle vragen beantwoord. Zijn tevreden, Ron Linker, vanuit Parijs? Het is 12 voor 5 Peter kuipen Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg het regent, hè? maar ik heb eigenlijk vooral miezer gevoeld. Uh, was en is dat in de rest van het land ook zo? Ja, het heeft een klein beetje geregend, met name in de ochtend. Op dit moment is het overal droog. En uh, ja, er waren wel wat regionale verschillen hoor. In het noorden is echt wel heel weinig gevallen, misschien net een millimeter. En in Zuidoost-Brabant bijvoorbeeld toch uh, bijna 10 millimeter. Dus er waren wel wat verschillen oh. van her, her en der. Maar het was niet zo heel ent, uh, intense regen en uh, ja, motregen tot lichte regen. Uh, morgen, zo begrijp ik van je, uh, gaat het wel wat meer regen op de plekken? Ja, en vooral uh, met een wat ander karakter. Dus het wordt morgen ook nat, maar op een andere manier. Want uh, in de, de, de dag begint waarschijnlijk nog droog op de meeste plaatsen. Maar in de loop van de dag dan ontwikkelen zich buien... En uh, ja, die buien die kunnen vrij fel zijn. Dus er zijn wat, echt wat lokale, felle buien. En uh, ja, die kunnen ook gevolgd worden door felle opklaringen. Maar in die buien daar kunnen ook wat windstoten ontstaan. En uh, zelfs een klap onweer bij vallen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk met een gedachten al in het weekend zit. Want ik krijg een cadeautje uit Spanje. Vertel. Ja, daar komt een cadeautje aan uit Spanje. Verlaat Sinterklaas cadeau. Uh, dat begint al een beetje op zaterdag. Dan komt er wat warmere lucht aan uit die streken. Met een zuiden tot uh, zuidwestelijke stroming. Het wordt zaterdag een graad of 14 en zondag... Ja, dan is er misschien wel 20 graden mogelijk in delen van het land. Peter kaars Muneke, dank je wel voor dat cadeautje. Jochen Wollaars gaat ze direct aan om uit te leggen... hoe makkelijk het is om een DDoS-aanval te ritselen. Dat zo. Forever live and die, orchestral manoeuvres in the dark. Al uit 1986, heel lang geleden. Opnieuw was er een storing bij ING. Rond de middag lag het internetbankieren plat. Het duurde niet lang, enkele minuten. Hoe dan ook, het was opnieuw een uh, zogenoemde DDoS-aanval... door cybercriminelen. Jeroen Wollaars, goedemiddag. Goedemiddag. En we weten er alles van. En we weten inmiddels ook dat het geen nationale kwestie is... maar een internationale kwestie. Je was bij Europol vanmiddag. Hoe reageren ze daar op die aanhoudende aanvallen? Ja, Bij Europol houden ze dat allemaal nauwlettend in de gaten. Um, ze hebben daar een uh, zogenoemde Europees Cybercrime Center waar ze alle aanvallen in Europa in de gaten houden. Hoe ziet dat eruit? Leeg. En dat is wel opmerkelijk. Uh, volledig leeg. Dus je moet je voorstellen... dat zijn zalen ingericht met uh, de meest uh, fancy computers die er zijn... grote schermen aan de muur en uh, what have you not. Uh, daar zit niemand. Huh? Ja, ja, dat begrijp ik niet. Nee, dat begreep ik uh, ook niet. Komt er op neer, zeggen zij, dat de aanvallen zich momenteel vooral op Nederland richten. En hoewel die aanvallen wel door uh, internationale mensen waarschijnlijk op poten worden gezet en ook door internationale computers worden uitgevoerd, heeft nog geen enkel andere lidstaat uh, zich gemeld bij Europol met de melding: hey, wij hebben ook een probleem. En zolang zij die melding niet krijgen, gaan ze niks doen. Dus, dus hoe reageer ze dan op deze nou, aanvallen ik, in Nederland? Ik moest zeggen dat, dat ik daar wel redelijk verbaasd over was. Want zij zien die aanvallen toenemen. Euh, zij maken zich daar zorgen over. En dus was mijn vraag ook vanmiddag aan, aan Europol. Jongens, waarom gaan jullie niet gewoon iets doen? Waarom zetten jullie daar niet een bak mensen neer die aan de slag gaan? Nu zijn we echt, denk ik, bezig om die aanvallen af te weren. Ik denk dat we daar een heel duidelijke les uit moeten trekken... en moeten zorgen dat we klaarstaan ook hier in het European Cybercrime Center... om dergelijke aanvallen ook te kunnen voorkomen, zoveel mogelijk. Want dat, en dat is ook heel makkelijk om te doen, uiteindelijk. Die hebben verschillende gradaties aan, uh, de, aan aanvallen. In principe is een denial-of-service-aanval redelijk eenvoudig op te zetten. Maar deze grote, langdurige uh, aanvallen... Uh, daar heb je wel wat meer voor nodig dan een, uh, een simpele uh, tool... Kijk, zij zeggen eigenlijk op dit moment... wij krijgen geen verzoeken van andere landen om in te gaan grijpen. Maar we roepen landen wel op om nu al uh, daar te gaan zitten. Want het is wachten, zeggen zij, totdat dit soort aanvallen... ook in andere Europese landen plaats gaan vinden. En dan kun je dat beter voor zijn dan nu achteraf... Uh, of straks, hè, over een paar dagen, wanneer het misschien zover is... Uh, dan uh, daar al die capaciteit neer te zetten. Dus zij roepen echt lidstaten op kom in actie. Oké. Okay. Um, zelf doen is misschien moeilijk, maar zo'n die wist me precies uit te leggen wat erbij komt kijken. Ik heb even indringend aangekeken, maar hij doet het zelf niet. Maar het is vrij eenvoudig en je kunt het ook gewoon huren. Precies, als je het niet zelf kan doen, dan kun je gewoon uh, op sites zo'n DDoS-aanval bestellen. En dan denk je misschien, nou dat bevindt zich op de meest schimmige plaatsen op het internet... waar je uh, niet 1, 2, 3 bij kan. Is ook zo, maar er wordt ook gewoon open en bloot mee geadverteerd op YouTube. If you want your business competitors to go down, well they can. If you want your rivals to go offline, well they will. Not only that, we are providing a short-term to long-term DDoS, service or scheduled attacks. Prices may depend on how huge the website is or how protected it is. Oké, okay, dit moet je even uitleggen, want het klinkt als een heerlijke uh, reclame-commercial. Maar dit is echt gewoon... Uitleg en hier kun je het. Hoe het is, gaat het in zijn werk? Het is precies wat het is. Het is een uh, waarschijnlijk uh, Filipijnse jongen die een Amerikaanse acteur heeft ingehuurd okay. om voor hem reclame te maken op YouTube. Dus dat hoorden we zojuist. De, de, de jongen, je ziet het filmpje ook via onze website nos.nl, staat in beeld en vertelt: Vertel mij maar wie ik plat moet leggen. Vanaf vijf dollar per uur doe ik het. En er staan ook filmpjes op dat kanaal, op zijn YouTube-kanaal, waarin hij demonstreert. Ja, maar, hoe maar wacht hij dat even, doet. dan kan Europol er denken: van oké, okay, deze jonge man die moeten we aanpakken. Ja, dat zou je denken. Dat zou je denken. Maar ja, die zit in de, in de Filipijnen waarschijnlijk. Zijn geld te tellen, waar hij ook een filmpje van op internet heeft geplaatst. Dus zo eenvoudig is dat nog allemaal niet. Keren we terug naar Nederland. Jeroen, minister Opstelten gaat maandag overleggen met de banken. Hij wil onder meer weten wat ze nog kunnen doen... om het online bankieren beter te beschermen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Waaraan zou je kunnen denken? Ja, nou ja, laten we nog maar even denken aan iets... wat het Nibud zojuist bekend heeft gemaakt. Die zeggen, hou maar cash geld in huis. Want het is helemaal niet uitgesloten dat er weinig tegen te doen valt. En zo is het. Het Nibud heeft gelijk. Dit is een heel groot probleem. Het komt er simpelweg op neer. Vergelijk d met, met zoveel mogelijk mensen een bedrijf opbellen. Als een bedrijf tien telefoonlijnen heeft en je belt met z'n tienen... dan is dat bedrijf de hele tijd in gesprek. Voeg je daar nog tien telefoonlijnen aan toe, ze hebben er twintig... Uh, dan zijn ze weer even bereikbaar totdat je twintig aanvallers vindt enzovoort. En wat het dus nu gewoon is voor die banken, is capaciteit bijkopen. Apparaten bijkopen die die capaciteit kunnen verwerken. Dan heb je het over apparaten van tonnen met soms levertijden van weken. Dus zo eenvoudig is dat allemaal niet. En in de tussentijd het advies om wat cash in huis te hebben? Komt van dat niet, But. Hoeveel? Dat uh, staat er niet bij. Gaan we nou, uitzoeken. Genoeg om in ieder geval boodschap te kunnen doen. Daar wordt naar gekeken. Roem Wallace, wat een verhaal. Dank je wel. Even over nadenken. Vanavond BNN Today. De afgelopen 33 jaar is bij elke trooswisseling een presentje uitgedeeld. Vanavond om half negen op Radio 1. Waar je nog iets aan hebt en waar je jaren later nog over na kunt denken: een mok, een lepeltje, een kroontje. Luister en kijk mee op Radio1.nl. Soepdrine, een besteklaar, een tuinset, een Fiat Punto 1.4 GT Turbo, gewoon <laughs> iets leuks. Maar ja, hey, het is crisis, kan niet meer vanaf. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Prettig weekend. AD Weekend is vernieuwd. Deze zaterdag in het nieuwe magazine. land op avontuur in Istanbul. Je kind opvoeden in de stad. Koop deze zaterdag het AD. Prettig weekend. Mijn droom voor ons land is... dat elk hulpverlener veilige zorg kan leveren. Oranje wereldkampioen! Wat is jouw droom voor ons land? Inspireer onze nieuwe koning en stuur je droom in op www.deeljoudroom.nl AD Weekend is vernieuwd. Koop deze zaterdag het AD met het nieuwe magazine. Prettig weekend!